Christian Bonenbakker met het NOS journaal. De NS zal zijn klanten niet langer aanspreken als dames en heren, maar als beste reizigers. Daarmee wil de NS ook mensen aanspreken die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. Eind dit jaar worden alle omroepberichten aangepast. Woensdag kregen ambtenaren in Amsterdam al het advies om voortaan geachte aanwezigen te zeggen in plaats van dames en heren. Bij een aanval van Boko Haram op een groep oliezoekers in Nigeria zijn 30 tot 50 doden gevallen. Het gebeurde bij het Tjaatmeer. De groep geologen en medewerkers van het staatsoliebedrijf zochten daar naar olie en liepen in een hinderlaag. Het leger werd ingezet om de oliezoekers te bevrijden en raakte met de terroristen in een vuurgevecht. Daarbij vielen de meeste doden. Nederland levert weer verdachten uit aan Turkije. Volgens minister Blok heeft Turkije garanties gegeven... dat verdachten een eerlijk proces krijgen en goed worden behandeld. De uitleveringen lagen stil sinds de mislukte koeppoging van vorig jaar. Mensen die worden verdacht van banden met de Gulen-beweging... worden niet aan Turkije uitgeleverd. De Jordaanse koning Abdullah eist dat een Israëlische beveiliger... wordt vervolgd voor de dood van twee Jordaniërs. Die werden afgelopen zondag doodgeschoten in de Israëlische ambassade in Amman... Bij terugkomst in Israël werd de beveiliger hartelijk ontvangen en zelfs omhelst door premier Netanyahu. De Jordaanse koning noemt dat een provocatie en waarschuwt dat de relatie tussen de landen in gevaar is. De venezolaanse regering heeft een demonstratieverbod afgekondigd in de aanloop naar de verkiezingen zondag. Dan kiest Venezuela een volksraad die een nieuwe grondwet moet opstellen. De oppositie zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn... en dat president Maduro de nieuwe grondwet zal gebruiken om een dictatuur te vestigen. Het weer, het is wisselvallig, soms opklaringen, dan weer een bui...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit. Zom Zom Zom Zom Zom Zom <SKI> Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Fine, as long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a Dark. hug. Darker love, the world's so bright. As long as I get my hug, I've got to hang my love in it. All oh, the rest of my day is positive monster Ja, daar is sie weer. How do you like your eggs in the morning Mindtune bij het wekelijkse CFM Jazz-programma. Goedemorgen, luisteraars. Leuk dat je er bent. Er stond gisteren een stuk in de krant. De, uh, een, een lobby tegen het tutoyeren. Leuk dat u er bent. Vooruit. Um, welkom weer bij CFM Jazz op zondagmorgen, een van de langst lopende. Programma's van ZierfMDS. Wat gaan we vandaag doen? Eh, vandaag gaan wij draaien een programma gepresenteerd en samengesteld door Peter Den Boer. En eh, een greep uit de platenkast, maar niet zomaar eh, een soort van verband wat erin zit. En de luisteraars die mij kennen, die weten dat het van A tot Z en van hoog tot laag, van links tot rechts uit de platenkast is. Maar wel... Muziek die dan hopelijk een paar uur boeit. De blues is uh, vandaag ook ruim aan de beurt. De triestigheid, uh, daarom is die jazz ook zo interessant. Maar daarover straks meer. We gaan nu eerst even naar uh, mevrouw Billie Holiday. George on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia. Heel grappig dat uh, eindje dat dan steeds een halve toon omhoog ging. En nadrukkelijk aanwezig in dit quintet... de borsteltjes van de slagwerker, de brushes. En die, gaan wij, uh, die zorgen altijd voor een, uh, een wat ingetogen werk. Die brushes gaan wij ook horen in een stuk dat we nu gaan horen. Het uh, Paul-Murr-trio... Paul Meursbacher, nou we denken die komt uh, midden uit Duitsland... maar dat is een Amerikaan. En die heeft zijn naam vereenvoudigd naar Paul Meur, M-E-O-R. En dat was een Amerikaanse jazzpianist die heel veel studiowerk deed en ook een eigen trio had. En met dit trio heeft hij een stuk opgenomen... dat uh, door velen is opgenomen, omdat het een... een, een, een solo stukje is waar de slagwerker op een bescheiden manier kan eh, soleren. Eh, dat is een stuk dat hoor je spelen door big bands, door trio's, door allerlei groepen. En dat is het nummer Cute. Lieflijk. Nou, we gaan kijken of het zo is. Palmeur Trio met Cute. En dan moeten we natuurlijk wel dat nummer ook voor hebben. Niks blusjes, dus niks zachte, ritselende borsteltjes, gewoon de dikke stokken. Dat was een uh, omissie, zullen we maar zeggen. Dat was het uh, trio van Paul Meur. Een andere Amerikaanse, die uh, oorspronkelijk van Duitse afkomst is, is Doris D., die eigenlijk Doris Mary Kappelhoff heet. En die heeft. Uh, Behalve gespeeld in 39 speelfilms. Ook niet onverdienstelijk gezongen. En dat gaan we nu horen in een uh, stuk. There's good blues tonight. Doris Day. sure good blues tonight. I'm telling you, Jack, great days are back. Take the word of a bird with an ear. Gather round the stand, listen to the band. It's the blues you Dat ligt er niet om. We hebben nog iemand die uh, geëmigreerd is naar Amerika. Dat is uh, Kai Winding. Een trombonist die uh, uit Denemarken oorspronkelijk komt. Gespeeld heeft in het orkest van Benny Goodman en Stan Kenton, En uh, zijn sporen ruim heeft verdiend met zijn trombonespel. Een aardige anekdote is dat hij... In 1960, in 1963, uh, het nummer Time is on my side op de plaat heeft gezet. En daarna is het pas uh, beroemd geworden door de Stones. Goed, wij gaan nu luisteren naar een uh, stuk Ricardo, een jazz party stuk... Waarop de trombon wordt gesoleerd door Kai Winding. Ja, Ricardo Frans eh, Kai Winding. We gaan nu luisteren naar een uh, compositie van Django Reinaert. Die heeft het geschreven. En de titel past wel een beetje bij het moment van deze dag. Waar we naar buiten kijken en wetend dat we vakantie hebben... en dat we misschien nog een beetje vakantiegeld in de pocket hebben... Dromen van ons eigen zomerhuisje ergens op een mooie plek. Le Manoir de rêves. zijn trio die een stuk speelde... dat is gecomponeerd door de frans Belg... Django Reinhardt. Om in het uh, frans gebied te blijven... we hebben in Frankrijk een beroemde pianist... arrangeur, componist en soms acteur Claude Bolling... gestudeerd aan het conservatorium in Nice en toen in Parijs... en vervolgens... Uh, zeer jonge leeftijd, Beroepspionist. en gespeeld met uh, jongens als Lionel Hampton, Roy Eldridge, Kenny Clark... en bevriend geworden met uh, Oscar Peterson. Heel veel stukken geschreven, shows gemaakt... en uit een van die shows voor de Franse televisie uit 1961... laten we nu een stuk horen van Claude Bolling en zijn uh, Big Band... En dat is het uh, stuk Bowling Green. We gaan nu uh, nog naar een ander stukje luisteren dat uh, door de programmamaker in Frankrijk wordt aangekondigd en dat is een uh, stuk dat is een trio uit de Big Band. Bach to swing. Quel est le titre de la composition que vous jouerez maintenant, Claude? Bach to swing. Et comment écrivez-vous ça? Indifféremment, B-A-C-H ou B-A-C-K. Et pourquoi Vous allez voir. <musique> Piet Noordijk, uh, Anne Burton, Louis van Dijk, Jacques Scholz, John Engels. In de wee hours, small hours of the morning. When the sun is high The afternoon sky you can always find something to do but from dusk till dawn as the clock ticks on something is fast asleep You lie awake And think about the boy And never ever think of counting sheep When your lonely heart Has learned its lesson You'd be his, if only he would call. In the wee small hours of the morning. That's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most of all. That's the time En Burton heeft uh, nooit zangles gehad. Ook grappig eigenlijk. Maar ze luisterde naar Amerikaanse zangeressen... als uh, Doris Day, Joe, Stephen Rosemary, Clooney, Ella en Sarah Vaughan. En later was Billie Holiday ook nog een inspiratiebron voor haar. Ze zou en moest de muziek ingaan... en is daar ze eigenlijk zo ingerold. In Nederland heeft ze... Veel opgetreden met het orkest van Ted Powder. En voor, uh, veel voor de Amerikanen natuurlijk. Alle Nederlandse jazzmuzikanten die een beetje allure hadden... die traden op voor de Amerikanen die overal in Europa gelegerd waren... na de oorlog, omdat die allemaal gek waren van die jazzmuziek. En ze is nog met uh, Piet Noordijk op het geweest naar verre Londen... En uiteindelijk is ook nog terechtgekomen in uh, Ramses Shafi, uh, de groep van Ramses Shafi, de Shafi Chantant. Ze heeft een Edison gekregen voor de CD, waar we nu stukken van laten horen. En uh, later heeft ze nog lessen gegeven op het Amsterdamse Conservatorium. We gaan nog één stukje horen van Anne Burton. En dat is het nummer Sunny. Sunny.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 Burton Sunny. Het eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En dan gaan we naar het nieuws. En dan krijgen we nog een vol uur. Ik nodig je graag uit om langs te komen... naar de plek waar dit allemaal wordt uitgezonden. Neem al of niet in je lievelings CD of plaat mee. En kom langs op de studio. Live vandaag. Tolweg 10A. Koffie staat klaar, deur is open... Kom gewoon langs. En ook als je zin hebt om eens uh, een keer te komen mede-presenteren. Of misschien wel lid van het team te worden. Kom gerust langs of meld je. Ik ga nog één stuk laten horen. En dat is uh, een stuk Rosita. En dat was gespeeld door de twee grote beulen op de Sax: Ben Webster en Coleman Hawkins samen. Tot uh, na het nieuws zal ik maar zeggen.